Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt van alle kanten actie gevoerd in Den Haag. Horeca-ondernemers willen duidelijkheid over de datum waarop ze weer open mogen... Ook de KNVB is boos. Op het Malieveld liggen nu heel veel shirts van amateurvoetbalverenigingen. We hebben in hele grote letters het woord stil neergelegd met duizend amateurshirts, shirts. Omdat het amateurvoetbal stil ligt. Terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor de gezondheid en weerstand, zegt de voetbalbond. Ook klimaatactivisten laten van zich horen. Youth for Climate zet bordjes neer met namen van jongeren die er niet mee eens zijn dat Nederland de klimaatdoelen niet haalt. In Amsterdam is afgelopen nacht een Italiaans restaurant beschoten. In het raam van het restaurant zitten vijf kogelgaten. De politie heeft op straat meerdere hulzen gevonden. Wie er achter de schietpartij zit, weten we nog niet. Een topavond voor Liverpool. De club won gisteravond met 4-0 van Wolverhampton. Maar dat was niet het allermooiste, vond trainer Jurgen Klopp. Hij was vooral blij dat er eindelijk weer wat fans op de tribune zaten. The game, the atmosphere it was, um... was it a bit emotional. Oh, yes, absolutely touching. Look, it's so nice. We came in and we had directly goosebumps. Ja, Kippenveld dus in een paar regio's in Groot-Brittannië gaat het redelijk goed met de coronacijfers, En daarom waren er weer wat supporters welkom. En de slechtste slogan van 2020 is bekend. Het is niet die van de Lidl. Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte. Die werd derde. En ook niet de pakkende slogan van een dakgootspecialist. Die werd tweede met Oh mijn Goot. Nee, de winnaar van de allerslechtste sloganverkiezingen is een Belgische dierenrechtenorganisatie. Die aandacht vraagt voor het steriliseren van katten. Met de slogan laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. De dierenorganisatie vindt het terecht dat zij er met de prijs van doorgaan. Vindt die van ons natuurlijk de... De slechtste of de beste, ik weet niet hoe jullie het uh, noemen. Dus, uh... Ja, in ieder geval de winnaar dus. De prijs is een Delftse blauwe tegel met de slogan erop en de eeuwige roem. Het weer bewolkt nat en dat de hele dag. Pas vanavond wordt het weer droog. Het is overdag een graad of vijf. De komende dagen ietsje kouder, maar wel droog. En de zon laat zich ook regelmatig zien. Ja, ja, ja.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 Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met met nu. nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Waar is die? Enio Morricone met uh, My Name is Nobody. Uh, ja, ik heb nog even een uh, ingelast bericht. Het gaat over uh, Jongerenwerk Zandvoort. Daar is op woensdag 9 december om half acht 's avonds een brainstorm sessie. Die wordt gehouden in samenwerking met de gemeente, de ondernemersvereniging. Street Corner Work, Team Sport Service, de politie, de handhaving en jongeren en ouders, hopen we. Uh, en iedereen die uh, is uh, daarvoor welkom in de blauwe tram... op de louis -David's Carré nummer 1. Uh, het is misschien niet gezellig... maar er moet wel voldoende uh, afstand gehouden worden uiteraard. Maar daar is ruimte voor. Het gaat erom dat uh, er gesproken kan worden... om het einde van het jaar zo fijn en plezierig mogelijk te laten zijn. En wel extra activiteiten er in de kerst kunnen zijn... en welke activiteiten er georganiseerd kunnen worden... voor de jongeren rondom oud en nieuw. Ja, uh, als je er niet over kon praten... en je wilde over meebeslissen... Ja, dan moet je daar wel zijn. Dus op woensdagavond, 9 december... dat is dus aanstaande woensdagavond... om half acht in de blauwe tram... op de louis Carré. Uh, je kunt je aanmelden, want dat is wel uh, voor, uh, vooraf no noodzakelijk... Dat kan via Marieke. Uh, Marieke is te bereiken op 06 36 30 08 09. Of je kunt een mail sturen naar M -Wiese, Dat is L-O-W-I-E-S-S-E-N. Zandvoort. NL. Dus Nogmaals, je kunt je aanmelden of de ouders kunnen kinderen aanmelden... maar die ouders zijn uiteraard ook welkom op 06 36 30 08 09 of via e-mail, en dat is m.lowiese met dubbel s, -s pluspunt, at pluspunt, zandvoort.nl. En ja... Uh, het is een uitnodiging en ik weet dat er veel jongeren in Zandvoort zijn... die zich misschien anders uh, ja, vervelen of niet weten wat ze moeten doen. Of dat er ouders zijn die vinden dat het belangrijk is... dat hun kinderen een activiteit gaan doen en uh, ga erover praten. Want uh, het is heel erg belangrijk. Um, wij uh, zitten te wachten op onze volgende gast... En of hebben we die al aan de telefoon? Nee, hè? nog niet. Nou ja, het uh, probleem. Henk Beuren, die uh, van de Lions Club Zandvoort, zou ik uh, inderdaad bellen. Maar ik krijg zijn antwoordapparaat. Oké, okay, nou dan gaan we eerst nog even naar muziek luisteren. Ja, maar, en dan wat, proberen we zo meteen. Uh, wat ik daarna gedaan heb, ik dacht, nou dan bel ik al volgens Gert-Jan Bluis. En wat denk je? Ook, de voice. Ook zijn voicemail. Ook Ja, nou ja, goed. Gaan we dan nu luisteren naar Edward, Maya en Vicky Juli, Juli, Juli, Lina? Nee, ik had wat anders bedacht. Ik dacht uh, Spanda Ballet met uh, Only When You Leave. Vind ik ook goed. Gezellig. Dit was uh, Spendau Ballet met Only When You Leave. Nou, Henk Beuren, we hebben je eindelijk te pakken. Goedemorgen, Irene. Goedemiddag. Ja, het is middag. Hè? Ja, het is een of beetje gaan verwarrend. Gaan. Het is Goedemorgen Zandvoort, maar dan Goedemiddag. Ja, het was een, uh, blijkbaar een, uh, geen gebrek aan communicatie tussen Ger en jullie. Want ik had inderdaad tien over twaalf en dat heeft hij er roepen. Maar dat doet er niet toe. We zijn er. We zijn er. Dat is het enige wat belangrijk is. Zo is dat. Ja, nou, de Lions Club, weer in actie. Voor de negende keer is dit, hè? Ja, landelijk. Landelijk, ja. Ja, hier in Zandvoort voor niet. Keer. Hoe, hoeveel keer, de keer. hoeveelste keer is het in Zandvoort? De Zandvoort is de tweede keer. We zijn vorig jaar uh, begonnen. Toen ben ik ook in de uitzending geweest. Ja. En nu is het zelfs zo dat in navolging van Zandvoort en vorig jaar Haarlem Spaar... Er zijn in Zuid-Kennemelands zeven Lions Clubs. Geweldig. Zandvoort en Spanen zijn begonnen vorig jaar. En dit jaar doen er vijf clubs mee. Dus vanaf IJmuiden tot met Bennebroek staande van die zuilen ja. in winkels en bibliotheken. Ja. En ik heb begrepen vorig jaar dat het een enorm succes was. Hè? Er zijn nogal wat, uh, uh, nou ja, wat, wat zijn het? De punten van de Douwe Egberts, de waardepunten van de Douwe Egberts... die op de koffie en de thee en alle andere verpakkingen zitten... die worden ingezameld en Douwe Egberts die levert daar pak koffie voor in ruil. Ja. Ja. Nou ja, dat had natuurlijk vorig jaar ook te maken met het feit... en dat merkten wij hoe het aangeleverd werd... ...met verschrompelde elastiekjes en zo. Ja. Alle zolders en bureauladen zijn legaal. Ja. Dus het eerste jaar uh, was het natuurlijk uh, het summum, Maar we hebben er dit jaar goede verwachtingen van... ...want mensen hebben er het jaar heen gevraagd... ...wanneer is het weer, want ik heb punten liggen. Ja. Maar niet onbelangrijk is... En dat, uh, ...want we staan dit week, deze week ook in de Zandvoortse Koran... ...met een foto dat de, de zaal geplaatst wordt in pluspunt. Ja. Want dit jaar zijn er maar twee. Eén in pluspunt... En één in de Wakker Op het Raadhuisplein? Ja. ja. Nou ja, dat is midden in het centrum, hè? dus dat, ja. dat, dat is makkelijk voor iedereen. Want er is natuurlijk een opdeling tussen Nieuw-Noord en uh, rond het Dorfplein... waar de meeste uh, mensen wonen. En de norm is één op 10.000 inwoners. Nou, vorig jaar hadden we er vier voor 17.000 dit jaar dus twee. Ja. Maar de verwachtingen zijn goed, want zoals gezegd, de mensen die... Uh, die hebben aangekondigd van wanneer ik sta te zelden weer. Want dat is in principe alleen in december. En dan worden ze in januari, februari wordt geteld. Dan gaat men het insturen in dozen met voorzien van de Lions Clubs en hun aantallen. Want dat is belangrijk. Welke Lions club haalt hoeveel punten? De meeste op. punten, ja. Het dus nou, is een beetje onderlinge concurrentiestrijd. Nee, dat is het niet. Maar wat belangrijk is, dat men registreert uiteindelijk welke Lions Clubs waar hoeveel punten ingeleverd hebben. Want als we nu met vijf clubs punten ophalen, uh, dat gaat naar Rotterdam en daar wordt achteraf vastgesteld wie hoeveel punten ingezameld hadden. Want onze vijf punten, de tegenwaarde in koffiepakken, gaat dus naar de Voedselbank halen, want die bedient de hele regio Zuid-Kamerambland. Zuid ja. Ja. dat wordt ook echt verdeeld. Ja, ja. Nou, nou is het zo dat het dus niet alleen maar de punten van douwe oude zijn... maar mensen kunnen ook vreemd en oud geld in die pot gooien. Ja, dat is minstens zo belangrijk. De ja. Lions heeft meer dan 30 jaar een stichting Fight for sight En onder andere uh, oud-oogarts Gerard Smit, die in Aarde uit woont... die lid is van uh, Lions Club Zandvoort, die staat ook in de krant deze week... Die heeft uh, jarenlang uh, in Nepal en Bangladesh uh, voornamelijk staar-oogoperaties uitgevoerd. Maar er is een, uh, landelijk, een wereldwijde organisatie en er worden dus teams ingevlogen vanuit Amerika, vanuit Europa, diverse landen. En die opereren dan een aantal dagen in klinieken in het nabije en verre oosten, uh, mensen... En on the job worden doktoren in die klinieken, lokale doktoren, ook dan on the job opgeleid om die operaties uit te kunnen gaan voeren. Ja. En het oud geld is heel veel geld waard, want er zijn uh, bijzondere biljetten voor verzamelaars en munten. Uh, dat gaat ook vaak naar veilingen, die worden geveild. Het courante geld gaat in de kas en lions die reizen nemen dat op tegen de tegenwaarde in euro's. Ja. om het uit te geven. En dan blijven onbruikbare munten. En die worden gewoon gesmolten. En uh, dat oud koper... dat brengt ook weer geld op, zeg maar. Er gaat niets verloren, ik hoor het Nee, nee nee, nee, nee, nee. En het is grappig, hè? want ik, ik denk dat er... nou bijna niemand is die niet... nog ergens wat heeft liggen. En dat maakt niet uit wat het is, hè. Of dat ja. het nou peseta's zijn... of of marken, of nou ja, Europees geld of wereldwijd geld, het maakt niks uit. Het kan allemaal in die zuil die jullie neergezet hebben. En in Pluspunt in Noord. Ja. Bij, uh, ja, bij Pluspunten in ja. Noord. En bij Bakker Bertrams op het raadhuisplein. Ja, en Gerard en ik hebben vorig jaar dat geld gesorteerd. Gerard wie? Gerard Smit. Ja, de Oogarts. Oh, ja. Uh, dat hebben wij samen gedaan in antwoord. Dat was een klus, hè? Sorry? Dat was een enorme klus. Ja, maar het is leuk, weet je, want je weet waar het voor is. En vooral als je dat samen met hem doet, want uh, hij deelt natuurlijk ook zijn ervaring... Uh, wat hij allemaal meegemaakt heeft in de loop der jaren. En hij gaat, uh, nou toch nog wel één keer per jaar gaat hij naar Nepal... omdat je een beetje je bouwt een relatie op met mensen... Dus dan heb je ook de behoefte om daar nog eens naar terug naartoe te gaan. Want waar er geen misverstand over staan. ...mensen die daaraan deelnemen... ...die betalen dus ook nog hun eigen reiskosten en dergelijke. Ja. En, uh, maar waar wij versteld van stonden... ...hoeveel landen... ...munten en biljetsoorten... ...in Zandvoort ingeleverd zijn... ...dat hou je niet voor mogelijk. Kijk, we weten natuurlijk uh, van, van mensen die... die uh, He, die, we reizen allemaal naar Spanje en Turkije, ik noem maar iets. Overigens de peseta, die is sinds vorige aand, is die ongeldig verklaard. Oké. Okay. Toen, uh, toen hebben wij nog een oproep gedaan aan mensen om snel even dat geld in te leveren, dat het gewoon voor euro's ingewisseld kan worden. Maar dat is dus nu uh, voor de verzamelaars, maar ik denk niet dat het erg spannend is om peseta's te verzamelen. <laughs> dat wordt omsmelten dus. Ja ja, ja. ja, ja. Maar we komen dus ook nog steeds euro's en uh, eurobiljetten. Sorry, guldens en guldenbiljetten tegen. Ja, nou ja, euro's mogen er toch ook in? Maakt niks uit. Alles mag erin. Alles mag in die, in die zuil. Is uh, verzamelaar of omsmelder. Bankbiljetten kun je nog steeds inwisselen bij de Nederlandse Bank. Ja. Nou, hartstikke goed. En uh, ja. ja, Fight for Sight, dat is al sinds 1993 uh, is dat actief. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk prachtig dat, uh, dat daar zeg maar, ook mooie dingen uit voortvloeien. Want inderdaad, ja. staar, wij vinden dat in Nederland al nou ja, niks bijzonders meer als je eraan geholpen wordt. Want het is zo gebeurd een paar keer druppelen en dan is het klaar. Maar in een, in een land als Bangladesh of India of Nepal, ja daar is het een, een ander verhaal natuurlijk. Ja, en bij ons worden wij hebben allemaal een fietkostenverzekering. Precies goed, Nou... De tegenstellingen in, uh, niet zozeer Bangladesh hoor, maar in India zijn het natuurlijk heel schril, tussen miljardairs en pappers. En, ja. Maar het systeem is dat uh, men wordt gratis geholpen, maar er is wel een soort uh, checkplaats dat als mensen uh, in staat zijn om, dan kunnen ze, ik meen voor 25 euro een operatie uit laten voeren. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval wordt het beschikbaar voor, voor meer mensen. Dat, dat is het allerbelangrijkste. En ja. ook in Afrika. Ja. Hè? Het is niet alleen maar uh, ja. Uh, Azië. Ja. Het zijn met name de tropenlanden waar meer staat heerst dan in de Europese landen. Is dat zo? Is daar een verklaring voor? Uh, dat zou Gerard moeten, want Gerard heeft dat vorig jaar volgens mij uitgelegd, want toen zaten we met z'n tweeën bij jou, als je het nog herinnert, in het Hotel Huppel. In Hotel Hoogland, ja. Uh, ik heb het niet onthouden, ik zal het eens proberen te onthouden, maar er is, er is een oorzaak dat in tropenlanden meer staar is dan uh, misschien door zonneschijn. Ik zou het niet weten. Nee, Nou ja, het, het is ook niet belangrijk waarom het is, want het is gewoon een feit en ja. daar moet iets aan ja. gedaan worden. Heelaar dus, wel, ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. ja, nou, Henk, ik ik hoop dat iedereen weer massaal naar uh, de bakker uh, op het Raadhuisplein en naar Pluspunt in Noord gaat om daar de bonnen in te leveren en uiteraard ook het oude geld en vreemd geld uh, uh, wat uh, beschikbaar is en wat nog ergens. En iedereen heeft opgeruimd op het ogenblik, dus. Er moet, ja. er moet geld tevoorschijn uh, zijn gekomen daarbij. Iedereen dus... heeft via bol.com het boekje van condo gekocht... of bij een bruna gehaald. Dus alle huizen zijn opgeruimd. Ja. Dus staan ja. emmers vol met punten en geld. Also. Precies. En breng het wat vooral weg voor het wilde, goede doel. Wat ik nog wel wilde zeggen is dat... Uh, wij waarderen het als laatste en zeerste dat de, de middenstand meewerkt. Want uh, Pluspunt heeft een, uh, een, uh, een toegangsbeleid, corona... Dat heeft natuurlijk Bakker Bertram ook. En nochtans hebben ze zich bereid verklaard om mee te werken. Omdat het mogelijk is, gelukkig. Het is mogelijk. En we hopen dus niet dat er iets gebeurt dat het onmogelijk zou worden. Maar dat is de verwachting niet deze maand. Maar het had ook anders kunnen zijn ja. dat het helemaal niet gekund had. Ja, precies. Nou ja, de medewerking van de instanties zijn altijd belangrijk. En ook ja. van, de, van de middenstand uiteraard. En natuurlijk jullie, dat je er aandacht aan schenkt... dat het uh, evangelie verbreid kan worden. Uiteraard, uiteraard. Uh, Henk, heel veel succes. En misschien ja. uh, mogen we toch nog, uh, als het klaar is van jou... Uh, een keer horen wat uiteindelijk de opbrengst is ja. geweest. Want dat vinden we uiteraard ook heel belangrijk om te horen. Als er iets spannends te melden is als de opbrengst, dan meld ik me. Heel graag. Fijn weekend, mooie feestdagen ja, en blijf gezond. Je nog een fijne uitzending en tot ziens. Oké, okay, dag. dag. Van Edward, Maya en Vika Julina met Stereo Love. En we hebben aan de telefoon Gertjan Bluis. Goedemorgen. Goedemiddag, Goedemorgen. zelf. Goedemiddag, alweer. Goedemiddag, ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. De tijd vliegt. Zeker. Ja. Um, de Kei. Ja. Het was eerst, uh, wat was het? EMM, hè? Ja. En daarna De Kei. Ja, en nu, jaar, ja. en nu gaat het ja. weer verder. Wat gaat dat Zandvoort opleveren? Nou, ja, ik denk uh, de, de, de keus van de, de kei om na twaalf jaar, en uh, ook een jaar eerder aangegeven, om, om afscheid te willen nemen van, van Zandvoort. Ja, ik, ik denk dat dat voor Zandvoort ook beter is geweest, dat het zo is gegaan. Ze zijn er ook eerlijk in geweest. Want, en ik kwam mezelf zelf natuurlijk toen net wethouder achter. Dan zie je de visie van hoe zij naar kijken naar uh, Amsterdam en hoe ze hun visie daar hebben. Ja, dan, dan, dan, dan moet het ook in je DNA zitten om voor, voor een dorp als Zandvoort te willen werken. Nou, dat is, dat is een hele andere DNA volgens mij. Dus ik denk, ze hebben hun best gedaan en ze hebben ook wat dingen gerealiseerd. Maar ik denk dat het goed is dat we nu een nieuwe partij krijgen in de, in de vorm van Prewonen, ja. een, een, een corporatie die, die, die veel meer ook in, in andere gemeentes om ons heen zit. En denk ik beter bij Zandvoort dan ook aansluit. Die zou dan, zeg maar, sterker zijn dan de KEI. Ja, nou, de KEI heeft, gewoon al, heeft natuurlijk zitten in Amsterdam. En de KEI was zich natuurlijk toen de tijd aan het vergroten. Dat waren al die corporaties. Maar ja, daar komen ze op terug. En daar zijn ze ook eerlijk in geweest, want dat hebben ze ook zo aangekondigd. Ja. En, en, ik, en dat vind ik wel het mooie, dat ze, dat ze dus toch uh, op een hele positieve manier uh, nu uh, dit hebben afgerond. Ja. En vanuit uh, niet onderzij uit de kan willen, want ze hebben de beleidswaardig gerekend en niet van, van het is zoveel waard. Dus er is wel echt wel in het belang ook van onze uh, Zandvoortse bevolking gekeken hoe ze de overdracht hebben gerecht. En de, daar geef ik ze toch de compliment voor. Er is nou, altijd is er wel wat met, met, met iets waar je ook zit. Besturen is niet makkelijk in, in, in deze tijd, ook niet voor corporaties, maar ik vind dat ze het heel netjes. Uh, hebben geregeld en achtergelaten. Dus daar toch mijn complimenten naar de kei voor. Nou, dat is mooi om te horen dat, dat jullie daar zo over denken als gemeente. Want dat is natuurlijk best wel belangrijk. Want als gemeente heb je natuurlijk veel te maken met woningcoöperaties. Uh, uh, ja, je, je weet natuurlijk ook als geen ander dat uh, um, het Rinsand voor het best een behoorlijk tekort is aan woningen... Uh, en dan heb ik het over woningen voor starters. Uh, he, dus jonge mensen, maar ook veel senioren... die hier nog steeds in te grote woningen zitten. En graag naar een kleinere of in ieder geval een passende woning zouden gaan. Maar ja, er is niets. Wanneer gaat daar uh, dan echt iets gebeuren? Nou ja, dat, dat, is, dat is dus wel het, het mooie nu met, met pre-wonen. Kijk, pre heeft echt uitgesproken ook uh, dat, dat ze willen in, echt investeren... In, in, uh, in Zandvoort. Kijk, de reden dat de kei stopt. Dat heeft natuurlijk ook wel op te maken. Met hun uh, financiële uh, kracht die ze hebben. En, en die ze nou, toch uh, meer op Amsterdam richten. En Prevonen wil juist in Zandvoort gaan investeren. En, en dat hebben ze ook in hun bot. Ze doen dan een bot. Hè, en hebben ze dat ook aangegeven. En, en ze hebben ook die uh, de, de financiën. Dus wat dat betreft hè, ben ik echt uh, positief gestemd. En zij hebben ook echt aangegeven. Dat ze op de locatie Corodex uh, echt uh, meer gezins. Uh, dat heet meer gezinswoningen. Dus appartementen willen bouwen. In, in, in, in het, uh, van 50 tot 80, vierkante meter. Voor jongeren, voor ouderen, nieuwe woonvormen. Maar dat ze ook uh, mee willen denken over andere locaties. Nou, die spelen nu, hè. Ja. Er loopt op dit moment een plan voor strijder, ook met sociale huurwoningen erbij. Hè? Dat, uh, dat is. Dat... En, en, en dat, dat daar gericht op ouderen. Uh, zijn bezig over de entree, De Coredex vers met het hele bedrijventrein. We willen verdichten. Hè, we willen ook her en der waar nog kan verdichten. Of dingen aanpassen. Nou, daar willen zij allemaal in meegaan. Dus wat dat betreft. Is het denk positief? Ik, uh, dat, dat de ambitie die we hebben met die 630 woningen. waarvan 30% sociaal. dat we die met deze nieuwe partner. Uh, Echt goed kunnen oppakken. Zij ja. kennen dus serie, onze serieus onze sociale opgave. Nou, dat, dat vinden wij goed. Maar, maar denkt u dat uh, die 30% voldoende zal zijn om hier uh, de, de met mensen met een wat kleinere beurs uh, te kunnen bedienen? Uh, de, de 30%. Uh, het, het, het, wat zal nou dat ligt rond de 30%? Die is hoger. Je valt af en toe weg, uh, meneer Bluis. Ja? Ik, ja, ik, uh, oh. ik weet niet of dat, dat komt door de verbinding waar je uh, staat, maar... Ja, ik hoor jou ook verder goed. Het verwatert af en toe. Af en toe hoor je een uh, soort... Het verwatert. Ja. Nou, ik heb hem echt dicht tegen mijn oor zitten. Oké, okay. dus. nou, we gaan nou, ervan uit dat goed het goed, goed uh, ja. gaat. Nee, maar je gaf zelf aan die, die, die doorstroming, hè, die is belangrijk. En die komt niet op gang, dat nee. hoor je overal. En dan begint iedereen weer te roepen, er moet er meer één wonen. In de krant, maar er moet doorstroming op gang brengen. En, ja. en daar zullen we met, met, met de kei... maar ook met de huurdersvereniging de handen en de gemeente handen in één moeten slaan om die doorstroming met onorthodoxe methodes van de grond te krijgen. Ja. En bijbouwen, die 630, er is ook veel behoefte aan, aan betaalbare koop. Daar ja. is ook echt veel behoefte aan. Ja, maar dan... mag ik daar dan iets op zeggen? Want uh, wat ik begrepen heb, en dat is misschien een foutje geweest uh, in de organisatie... maar de flat die tegenover die in de Vlemingenstraat staat... daar schijnen gewoon mensen drie flats gekocht te hebben... en die worden vervolgens nu voor een ton meer weer verkocht... En dan denk ik, ja, dat lijkt me toch niet de bedoeling. Het lijkt me toch de bedoeling dat daar iemand met een starter, een starter in komt. Ja. En daar vervolgens uh, zijn periode doormaakt. Ik weet niet hoe lang er een tijd is die daarop gezet wordt dat je er moet blijven wonen. En dan daarna doorstroomt naar een grotere woning omdat er een gezin komt of, uh, of gaan samenwonen. Ja, ja, hoe, hoe kun het je het dat opvangen? De... Ja. Nou ja, wij, wij proberen al ons. De gronden waar wij wat over te zeggen hebben en de afspraken als er, als er bijvoorbeeld een, een, een bestemmingsplan moet worden gewijzigd, proberen wij in, in overeenkomsten dat beter vast te leggen. Daar hebben we ook beleid voor geformuleerd. Spelregels voor sociale huren en betaalbare koop, die, die hebben we laten vaststellen recentelijk. Dus daar kunnen we mee aan de gang. Maar het blijft een probleem. Een particulier mag bouwen op dit moment en daar, daar hebben wij geen hand in. Het zijn dus... De, de, de, de mensen zelf eigenlijk regelen. Wij kunnen dat niet tegenhouden op dit moment. Wij hopen dat er vanuit Den Haag meer regelgeving komt dat je dat wel kan tegenhouden. Maar wij kunnen niet als een particulier iets doet, kunnen wij dat niet tegenhouden. Daar dus maar... dit is een particuliere. Dit is een particuliere bouw geweest in de Vlemingstraat? Ja. Ja, dat is gewoon van de grond verkocht aan, aan, aan, aan een ontwikkelaar. En die is daar gaan bouwen. Het heeft niks met de gemeente te maken. Maar daar kun je dus niet en... een regel op zetten van... luisteren, je mag het kopen? Nog, nog niet. Nee, okay. nog niet. Maar wel op het moment dat, de, dat bestemmingsplannen bijvoorbeeld aangepast worden... dan zeggen we, ja, we willen het bestemmingsplan bijvoorbeeld wel aanpassen. Maar er zijn wel onze regels van toepassing. Ja. Over antispeculatie, dat je er bewoning in moet enzovoort. En, dat, en die regels hebben we vier maanden geleden met de gemeenteraad vastgesteld. Dus wat dat betreft... ...spelen we erop in, maar dat zou nog een stap verder... ...dan moeten gaan als de regering echt iets aan een bewoning... ...dan nou zouden ze daar ook regels voor moeten gaan vastleggen... ...en dat moet vanuit het Rijk in wetgeving worden. Maar dat is niet zo makkelijk. Maar wij proberen wel ons invloed erop te hebben. Ja. Dus nou, daarom dat... hebben we die regels opgesteld. Ja. Maar je hebt gelijk, het, het, dat is inderdaad uh, vervelend. Zeker als je dan ook nog startersledingen hebt... Ja. ...maar daar zitten dan wel over het algemeen wel, wel weer richtlijnen aan vast... ...maar er zijn ook partijen die kopen en doorverkopen... Ja. Ja, dus dus ja dat vind ik gelijk. vind het, maar het jammer. Wij proberen het tegen te gaan. Dus ja. Ja. Maar goed, prewonen. En, en wanneer denk, uh, denkt u dat uh, de eerste hamerslag uh, gaat vallen. voor de bouw van bijvoorbeeld uh, het Curie-terrein? Uh, uh, of Coredex-terrein, nou ja, moet ik zeggen? Nou, daar, daar moet dus nog een bestemmingsplan bij. Eerst moeten we er natuurlijk met de nieuwe partijen verder uitkomen. Dus er zijn plannen. Dus ja, ik, dat gaat zeker nog uh, meer dan een jaar duren voordat het is. Uh, strijder, dat zal ook ongeveer in die... die dat, dat, daar zijn nu de programma van eisen. Dat moet nog weer naar de gemeenteraad. Maar het heeft allemaal wel zijn tijd nodig. Ja. Helaas. Dat is maar toch, u, u kunt niet nou zeggen van... Uh, nou, ja. met een jaar moet dat nog moet dat echt een keer uh, ja, ja. gebeuren. Nou, nou het, het, het belangrijkste is nog... Dat, dat er definitieve besluiten worden genomen. En dan weet je hoe lang het duurt. En dan weet je ook dat het eraan komt. Ja, ja want dat je geldt je dus voor het Badhuisplein... Het Badhuisplein ja. hebben we, we hebben het Watertorenplein en de ja. entree hebben ja, we. Antre er zijn, ja. zijn plannen, genoeg alleen. ja, uh, Wanneer? Ja, de gemeenteraad zal ook stappen moeten zetten. En, en ja, daar is, daar is ook allerlei discussie. Sommige partijen vinden bijvoorbeeld parkeren belangrijk. Dus die, die, die, die zeggen, er moet eerst parkeren opgelost worden. Ja, en, en ik denk daar wat anders over. Ik vind parkeren wel belangrijk. Maar in, in, in een auto kan ik niet wonen. En in een woning kan ik wel wonen. En parkeren kunnen we ook aan de randen regelen. Dan moeten we misschien iets verder lopen. Ja. Maar dan, dan is dat maar zo, maar dat zijn keuzes ja. en dat ligt ook aan de gemeenteraad en dat ligt, uh, nou, je kunt debatten volgen. Ja. Maar ja, parkeren alles wat nieuw gebouwd wordt, daar kun je natuurlijk onder parkeren, Daarmee kun je volgens mij zorgen dat in ieder geval de mensen die in een nieuw appartement komen wonen of in een nieuwe woning komen, dat die bij hun huis een parkeerplek hebben. Dan hoef je je daar geen zorgen om te maken. Maar wat bijvoorbeeld wel een groot probleem is, is dat de hotels hebben vergunningen. En die staan door het hele dorp heen, waardoor de bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen. Ja, oké. Okay, maar daar, daar is dus feitelijk het nieuwe beleid wat nog moet uh, komen, maar wel de uitgangspunten... ...dat we die meer aan de randen willen hebben. Ja. Zodat in de woonwijken de parkeerdruk wordt naar beneden gaat. Zodat je dat beter kan organiseren. En zodat je ook als je verdicht op meer woningen bijbouwt... ...dat er dan ook wel weer voldoende plek is. Ja. Nou, en dat is het idee... En ja, daar, daar, daar moeten we echt snel mee werken. En dat betekent dat we aan de randen, eh, bij, bij het circuit, maar ook in de zuiden eh, wat extra moeten gaan re realiseren om dat te En Volgens mij liggen daar de mogelijkheden voor. Ja, vooral, volgens het mij is er de op de Zuid uh, voldoende plek om te parkeren. Ja, dat denk ik wel. Dus... Ja, maar is een en het is een kwestie van uh, opvoeden ook. Hè? De, de, de, de, de pensions en de hotels ja, ja. moeten beter opgevoed worden. En moeten gewoon ja, een ja. regel krijgen van luister eens, jullie mogen daar parkeren. Uh, en niet in het dorp. Ja, ja. Want er ik staat dat een dat auto, krijg... die nou, iemand komt een week logeren in een hotel. En vervolgens uh, blijft de auto daar een week staan. Nou, lijkt me niet ja. wenselijk. Nee, maar dat is, dat is het huidige beleid en er wordt nu nieuw beleid gemaakt waar we dat anders willen gaan regelen. Maar ook daar zijn bepaalde partijen die vinden het belangrijker dat er dan toch daar geparkeerd blijven worden. Ja. Dat is een keuze. Ja. En ik, ik denk dat die keuze inderdaad anders moet zijn. Maar ik hoop dat de gemeenteraad uh, beslist dat we wonen dan voorrang geven en het parkeren dan elders regelen. En ja. volgens mij zijn die mogelijkheden. Wordt word, word dat een speerpunt bij de komende verkiezingen voor de partijen, denkt u? Uh, voor sommige partijen wel. Ja, voor, voor, voor mijn partij zeker. Dat we meer rondwonen willen gaan regelen. En dat de auto dan niet meer op de eerste plaats komt. Nee, zoals bij sommige partijen dat volgens mij wel het geval is. Ja. En, nou. en, en, en, en niet dat wij tegen de auto zijn, tegendeel zelf. Ik ben ook voor een auto, het is helemaal niet erg. Maar je moet het wel mogelijkheid hebben. dat je leefomgevingen ook leefbaar houdt. Dus. Ja, zeker. Dus. Maar. De, maar Prewonen is natuurlijk niet alleen met nieuwbouw bezig. En dat is ook het fijne van prewonen. Prewonen wil ook investeren in de bestaande kwaliteit. En, en ook de verduurzaming versnellen. Ja. En dat willen ze dan wel doen, dat het netto in principe. dat het, de woonlasten gelijk blijven. En daar willen ze ook dat tempo willen ze ook verhogen. Nou, dat is, past ook in de ambities van de gemeente. Dus wat dat betreft denken wij dat we met prewonen een hele goede partij hebben. Ja. En dat HPZ moet ik ook toch wel de complimenten geven. Dat is de hoedersvereniging. Die heeft daar ook heel veel zeggenschap in gehad. Die zijn er ook akkoord mee. Ja, dus ik, ik, ja, voor wat dat betreft hoop ik dat we snel uh, tot af, extra afspraken kunnen komen. Zodat ja. we nieuwe woningen bijbouwen. Zorgen ja. voor meer doorstroming. En de sociale vooruitgang laten groeien. En inzetten op verd verduurzaming. Dus ja, dus... Uh, ik denk dat heel veel zandvoorters daar het met u eens zijn. Dat er zeker wel wat moet gebeuren. Uh, uh, ja, Zo'n zo zo transitie naar een andere partij is natuurlijk altijd uh, tijdrovend. Hè? Dat, dat kost tijd. Want zij moeten ook hun plek zien te vinden weer. Uh, het is te hopen dat, uh, dat het vooruit gaat. En, uh, want ja. Nu gingen we een beetje achteruit, heb ik uh, in mijn gevoel. Met, met hè, want de, de kei die zet zeg maar een beetje de halt op een heleboel dingen. Omdat ja, ze wisten toch wel dat ze weg zouden gaan. Dus er werden dingen tegengehouden die bijvoorbeeld zouden moeten gebeuren. Uh, ik zie dat in mijn eigen omgeving ook. En uh, dus ik hoop dat uh, vanaf januari Prewonen daar uh, actie op gaat zetten. Ja, dat gaan wij ook uh, in de gaten houden. En we gaan in gesprek met ze, uh, samen met HPZ, met de huurdersvereniging... Ja. Om. Uh, ...tot goede afspraken te komen. En dat het voor Zandvoort een mooie tijd wordt met deze woningbouwcorporatie. Goed zo. Nou, uh, hartelijk bedankt. Uh, wij wensen dat ook samen met u. En wat ik ook wens is uh, fijne feestdagen. En uh, gezondheid. En tot uh, volgend jaar zou ik zeggen. Oké, tot Bedankt voor het gesprek. Oké, Heb ik wel eens verdriet Ik zoek de zon Maar dat lukt me niet Dan stap ik Naar een café Ja, het lijkt me my love. Het was uh, René met In de kroeg. Ja, u herkent hem wel. Uh, de origineel was van Johnny Cash, The Ring of Fire. Nou, In de kroeg. Ja, we hebben het over de kroeg. Maar we hebben het uh, erover. Nou, niet echt over de kroeg. Maar wel over de Koninklijke Horeca Nederland. Afdeling Zandvoort. Marcel Buscher, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag alweer. Tijd gaat, snel, hè? Ja, tijd gaat snel, Ja, tijd ja. gaat snel. De kroeg zal nog wel even duren, denk ik. D dat wou ik net vragen aan je. Ja. Wat, wat denk jij zelf wat er gaat gebeuren? Ja, we denken zelf wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we dinsdag gewoon wel uh, iets meer uh, duidelijk krijgen. Tenminste, dan zal er in ieder geval een uh, persconferentie gegeven worden door uh, premier Rutte, Rutte natuurlijk. Ja. En ja, ik denk niet dat er heel veel vers versoepeling in zit voor de horeca. Daar gaan we in ieder geval niet echt meer van uit. Uh, op dit moment, ja, we hopen half januari, en daar zijn onze gedachten naar uitgegaan, om uh, in ieder geval ja, half januari wel weer wat te kunnen doen, maar ja. Er zijn een aantal collega's die hebben dat ook wel kenbaar gemaakt... van wat er ook gebeurt, we gaan gewoon we gaan open. open. Ja, open. Ja. ja. dat is niet door, uh, nog niet door de landelijke horeca in Nederland uh, ondersteund. Ik bedoel, zijn een paar afdelingen die dat wel willen gaan doen. Maar het is wel een duidelijk signaal wat er uitgegeven wordt momenteel... dat het gewoon uh, op de manier waarop het nu gaat gewoon uh, niet vol te houden is. Uh, laten we daar heel duidelijk in zijn. Nee, dat kopje dus... koffie wat er afgehaald kan worden... dat, dat genereert geen echte omzet, hè? Uh, op zich uh, is het hartstikke leuk dat we het doen en we doen het inderdaad voor de gasten en de gasten doen het voor ons. Dus je, je hebt een, een contactmoment, dat is gewoon heel belangrijk, denk ik. Uh, dat, dat je je vaste gasten weer even ziet, dat de mensen van buiten gewoon de gelegenheid geeft om in ieder geval een bakje koffie te kunnen nuttigen. Maar het, is inderdaad natuurlijk, uh, het staat niet tegenover hetgeen wat je normaal gesproken doet nee. en alles bij elkaar uh, ja, ook de maaltijden. we doen uh, Ik denk dat er 60 uh, restaurants, CQ's, uh, bezorg- en afvalcentra's bezig zijn momenteel om uh, de de gasten te voorzien, eh, of de inwoners. Ja. En dat zijn maar 17.000 inwoners, waarvan natuurlijk niet, lang niet iedereen wat bestelt. En, uh, dus nee. Ook dat is gewoon geen haalbare kaart. Nee, dat is leuk voor, uh, voor nu. Hè. En ook inderdaad om, om die contacten te houden. Maar normaal moet je het natuurlijk ook van de mensen hebben die uh, hier het dorp bezoeken en die op het terras komen zitten en een hapje eten... of een lunch komen halen bij jullie zoals jullie dat normaal doen... Uh, maar ja, dat afhalen, het is wat je zegt: 16.000 inwoners, dat is niet te verdelen. bijna. Nee, dat, dat gaat gewoon niet. En dan ook met de komende feestdagen in het zicht. En, en natuurlijk, er is wel, het is wel logisch. We, we snappen zelf ook dat het misschien niet handig is om het open te gooien met de feestdagen. Aan de andere kant, als we ons netjes aan de regels houden van de zomer, hebben wij, denk ik, op een keurige manier laten zien hoe het allemaal kan. Ja. En dat het allemaal werkt. Dus. Uh, maar de, de landelijke politiek denkt er anders over en dat mag. Ik bedoel, alleen dan moeten ze wel met iets goeds komen om daar tegenover te zetten. En zolang dat er niet is, ofwel een uitzicht wanneer we weer wat mogen, ofwel een gewoon goede vergoedingen tegenover zetten. Ja, ja, dan zullen wij weer netjes onze deuren gesloten houden. Maar ja, het is niet zo gek dat er nu een grote, op, of grote opstand, wil ik het niet noemen, maar dat, dat er steeds meer horecaondernemers ondernemers van zich laten gaan horen. En dat, dat mogen duidelijk zijn. Het is gewoon een onhoudbare situatie aan het worden. ja maar nou hoor je natuurlijk landelijk van bepaalde partijen... dan krijg je weer een bericht... Die, dat café dat gaat nu toch gaan sluiten na zoveel jaren. Die bestaan 30, 40 jaar en die kunnen het niet meer bolwerken. En die roepen, ja, het is, het is vreselijk. Normaal draag je het over aan je opvolgen. Maar zelfs dat zit er nu niet in. Want er is natuurlijk niemand die zijn nek uit gaat steken... en zegt van nou, ik wil die kroeg of dat restaurant wel kopen... want ik zie daar wel toekomst in... Uh, hebben we daar in Zandvoort ook al mee te maken? Of is dat ja, is nog niet zo? Nou, het meest moeilijk is eigenlijk, uh, en dat is natuurlijk hetzelfde. Ja, misschien een heel raar voorbeeld, maar wat er achter een huisdeur gebeurt bij de mensen thuis. Bedoel, daar loopt ook niet iedereen te koop mee op, uh, op straat. En dat geldt voor de ondernemers natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, de een zal het iets moeilijker hebben als de ander. De, uh, ja, dat is, ik kan niet in iedereen supporten meekijken of iedereen daar eerlijk in is is ook maar heel moeilijk om het te zeggen, want het is natuurlijk best wel moeilijk om met je huishoudboekje naar buiten te komen. Zeker. En je, als ondernemer ben je er natuurlijk ook veel zo trots voor om te zeggen van, uh, ah joh, we komen die tijd wel makkelijk door en het uh, maakt niet zelf uit. Dat, dat zou je heel graag willen zeggen. En als dat ook zo is, dan is het op zich ook geen probleem. Maar om de vuile was buiten te hangen is gewoon heel moeilijk. En ja. Nou ja, buiten de vuile was, uh, wanneer je hoort dat een zaak gesloten wordt. Ja, dan is het gewoon uh, einde oefening, uh, het stopt ermee. Maar dat is nog niet gebeurd hier in Zandvoort. Nee, omdat het ja, technisch gezien, of werkelijk gezien niet... maar technisch gezien weet je natuurlijk ook niet hoe de situatie is. Want waar halen de mensen op dit moment nog wel de centen vandaan... om het bedrijf uh, draaiende te houden of open te houden. Ja. Uh, terwijl al meteen de belastingen zijn uitgesteld... die moeten op een gegeven moment ook weer terugbetaald worden. Dus... Uh, het leed is uh, misschien nog niet zichtbaar, maar onder de, ja, onder de pleisteren is het behoorlijk aan het eten, om het zo te zeggen. Ja, ja het is heel naar, maar uh, nou ja, goed, de, de, wat dat betreft is het niet alleen Zandvoort, maar heel Nederland die daarmee te maken heeft, natuurlijk. En ik denk dat we in Nederland nog redelijk uh, een mazzel hebben met de steun die we wel krijgen. Ik bedoel, ja, als je buiten Europa gaat kijken, dan zijn er natuurlijk landen. Maar goed. Ja, risico. Van de week heb ik toevallig ook zitten te kijken dat het een ondernemersrisico was. En dat zei de verslaggever uit, uh, van RTL 4. Ja, ik bedoel, tot hoever gaat het ondernemersrisico? Wij kunnen dan open. Als je zegt dat het zo is, dan ja. vind ik ook dat we open kunnen. En dan kun je op een gezonde manier althans gezonder, dan zou je op een veilige manier weer je zaakje kunnen draaien. Ja. Maar zolang dat verboden wordt, dus wij echt genoodzaak zijn om de deuren dicht te houden. En het meest pijnlijke op dit moment, eigenlijk voor, en dat geldt voor elke ondernemer is wat je gewoon ziet, wat er overal wel gebeurt. Ja, wat er wel kan. ja. We weer foto's. want er zijn landen waar het wel kan. Hè? Waar wel de restaurants open zijn. En waar mensen met die be, hè, de, de gebruikelijke afstand uh, schotten tussen uh, nou ja, tafels op de juiste afstand. Gewoon het wel kunnen. Mondkapje op, zo gauw je zit mag het af. Ga je weer staan, doe je het weer op. Dan zou je moeten zeggen, er moet een mogelijkheid zijn om die restaurants open te zetten. Kijk, ja, een kroeg dat, vind dat ik een ander verhaal. Want dat is, dat de, is wat dat dichter is. op elkaar. Ja, dat, dat, dat, dat valt een discutabel punt te zijn. Maar goed, daar ga je op een gegeven moment de lijn trekken. Want je hebt natuurlijk ook eetcafé's. Ja, is dat dan een eetcafégelegenheid of is dat een café? Ik bedoel, dus daar zit natuurlijk ook wel weer een beetje een grijs gebied tot hoever. Maar op dit moment in Nederland is het natuurlijk ook zo dat de hotels wel open zijn. En hun gasten wel wat kunnen eten te bieden. Dus uh, dat het op een veilige manier kan, blijkt wel. Ja, dat blijkt. Dus zouden die restaurants niet open gekund hebben. Precies. En die, die draaien dus... Uh, maar het meer ook wat, wat je ziet met een Black Friday. Vanaf aanstaande maandag het Koninklijk Horeca Nederland met een Black Monday uh, beginnen actie. En, en dat zal natuurlijk ook wel kenbaar gemaakt worden. Um, maar ja, wat je allemaal ziet gebeuren op Schiphol. Foto's, mensen veel bij elkaar, dicht bij elkaar. Uh, de Black Friday wat er gebeurd is in de straten. En ...logischerwijs lopen er veel mensen op straat... ...omdat ze natuurlijk normaal gesproken zijn ook mensen... ...een restaurantje ingedookt zijn om ja. even te lunchen... ...een bakje te doen, een terrasje pakken. noem maar op. Ja, en die mogelijkheid wordt ontnomen... ...dus daardoor blijft iedereen ook echt op straat hangen. Ja, maar dat is ook niet altijd even handig... ...want als je op een drukke uh, zondag of zaterdag uh, in het dorp kijkt... ...en je ziet al die mensen die daar naar het strand toe gaan... ...en terugkomen van het strand... Dat pakt zich allemaal samen rondom die plekken waar je dan wel een kopje koffie kunt afhalen. En dan denk ik, is dat dan wel veilig? Ja, nou ja, zit is natuurlijk beter. En, uh, dat, maar goed, ja, er zijn natuurlijk gedachten die dat uh, anders bedenken. En dat is de OMT en dat is de regering die daar de regels voor uitzet En of het veilig ja. is op de manier waarop we het doen. In principe verzoeken we natuurlijk zoveel mogelijk de gasten inderdaad ook om... Uh, als we wat te halen bij de takeaway away en jongens, uh, hier is het alsjeblieft... als je een klein stukje door wil lopen... want ze mogen het ook in principe niet voor de deur opnemen. Nee. Dus nee, je wordt weggesluurd. Probeer je, je probeert er ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. En, uh, maar het, het gastvrije gevoel... waar je ondernemer voor geworden bent... Ja, dat is natuurlijk al sinds maart... Is dat uh, tenminste eigenlijk sinds 1 juni... want maart ging we dan dicht... en dan heb je er niet zoveel mee te maken. Maar sinds 1 juni dat je open gegaan bent... Ja, je bent niet gastvrij meer bezig. Het is... Je bent een boa, je bent politieagent, je, bent, je moet je zaken in de gaten houden, je moet alles in de gaten houden. En het, is gewoon, het maakt er ook niet makkelijker en leuker op, hoor. En het, ja, in principe, als je zit met de feestdagen eventueel wel open gaan, ja. Als ja, je denk je nou, dat er toch een kans toe is? Nou, er werd over gesproken. En als dat wel zo is, dan is het ook maar de vraag van, ja, worden we er gelukkiger van? Als je maar 30 man op, op een, als in één zitting kwijt mag. En dan praten we in zandvoort niet over heel veel gro hele grote zaken, maar als je als voorbeeld even talas aanneemt, waar ze gewoon nou, misschien wel twee, tweeënhalfhonderd uh, mensen normaal gesproken kwijt kunnen. Ja. En, en die, die zitten er dan, dan ook in... he, met de kerst? Die zitten er met de kerst en niet één keer, maar misschien wel twee keer en misschien overdag ook nog wel een keer, drie keer. Dus als je dan over één hele dag dertig man kwijt gaan, kunt, ja, is dat dan realistisch en moet ja. je daar heel gelukkig van worden? Nee, dan kun je beter misschien nog zeggen van... ...joh, we houden we gewoon met de kerst de deuren dicht en we blijven gewoon mensen bezorgen. En ja. je hebt er heel veel werk aan. Extra. En dat, dat klinkt natuurlijk heel raar, van ja, maar je krijgt nu de mogelijkheid... Maar dat, ja, je moet nee, het moet haalbaar zijn. Gewoon, uh, en, en dat is... Ja, precies. Je personeelskosten en je... overheidskosten en die kosten... die staan niet tegenover de kosten die... of tenminste tegenover het geld wat je binnenkrijgt. Dus dat is dan niet haalbaar. Dat moeten mensen nee. ook wel kunnen begrijpen natuurlijk. Daarom en natuurlijk, je, je wil heel veel... voor je gasten, maar dat moet wel inderdaad... op een gezonde manier kunnen, op een veilige manier kunnen. En ja, voor ons is het gewoon nu van belang... van jongens, want ja, als je kijkt... wat de gemeente afgelopen zomer voor ons gedaan heeft... en eh, zowel... Ja, in het hele dorp, voor de hele horeca. En niet alleen voor de horeca, maar gewoon om de bezoekers veilig naar Zandvoort te krijgen. Ja. Uh, veilig, veilig bij het station weg te halen. Uh, ja, ik bedoel, de drangheken weten we ook allemaal wel. Ja. Het is vrij misschien niet de mooiste oplossing geweest. Maar ook daar moet natuurlijk op allerlei manieren. moeten we met z'n allen er iets voor uh, gemaakt ja. hebben. We moeten ja. iets laten hebben, we moeten iets uh, geven ja, en iets nemen. Het, ja. het is nu toch gewoon te hopen dat we hier zo snel mogelijk doorheen komen. En, uh, ja, met uh, vaccinaties kunnen beginnen. Waardoor het misschien uh, van aankomend seizoen. Ja, wanneer gaan we weer echt serieus uh, aan het werk? Ik denk die anderhalve meter zal voorlopig uh, nog wel. Je zal nog even blijven. blijven. Ja, precies. Dus ik denk als we dat voor de uh, halverwege volgend jaar nog steeds hebben, dan, dan moet je wel lichtelijk in, in je hoofd achter uh, achterover rekening mee houden. Ja. Nou ja goed, wij hopen dat we deze feestdagen allemaal gezond en wel doorkomen. En, en vooral ook gezond financieel. Nou ja, gezond zal het niet zijn, maar in ieder geval niet zo doodziek dat je eraan overlijdt. Laat ik het maar plastisch zo noemen. Nou, uh, de creativiteit denk ik van een hele hoop collega's je mag ook niet onder stoelen en bakken. Nee, die ook is echt super. Iedereen, in de, hè, de haltestraat wordt inderdaad kerkplein ook. Iedereen doet zijn stinkende best om het voor de gasten en de klanten zo mooi mogelijk te maken. Ja, in ieder geval. Uh, Marcel, dank je wel voor je gesprek. Ik uh, wens jou inderdaad uh, wijsheid en gezondheid voor uh, de komende weken of de komende maand. En wellicht spreken we elkaar in januari om te kijken hoe het er dan voor staat. Laten we dat afspreken. Oké, dank je wel. Fijn. Dank je wel, hetzelfde. En dan hebben we daarna de afkondigingen, maar die moet ik nog wel doen natuurlijk. Oké. Oh, ik mag een afkondiging al doen. Ja, wat een heerlijk nummer is dat trouwens op de achtergrond. Wie is dit? Leroy Anderson. Helemaal grappig. Goed, nou, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik hoop dat u het ook een mooie uitzending hebt gevonden. Dat vonden wij wel. De techniek uh, was in handen van Cor Draaier en hij heeft ook de muziek uitgezocht. Onder andere dit leuke nummer. De redactie was in handen van Gert van Kuik... en de presentatie was in mijn handen. en Mijn naam is Irene Jager. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en graag tot een volgende keer. En uh, maak er wat moois van en blijf gezond. Dag.